Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Field is mogelijk een grote bouwfraudezaak in Limburg op het spoor. Bij de dienst zijn en enkele meldingen binnengekomen... over dubieuze zaken in de Limburgse bouwwereld, meldt de Telegraaf. De Fiat kreeg vorig jaar een anonieme tip... en plaatste daarna een advertentie in regionale media... waarin mensen werd gevraagd om zich te melden... als ze belastende informatie hebben. Volgens de klokkenluider is het een affaire van ongekende omvang. Hoeveel tips er na die advertenties zijn binnengekomen, is nog onbekend. Het inkomen van scheefwoners blijft geheim, heeft de Raad van State bepaald. Minister Blok vindt dat mensen die te veel verdienen niet in sociale huurhuizen horen te wonen. De huisbaas moet aan de Belastingdienst vragen hoeveel iemand verdient en dan de huur verhogen, zegt Blok. Een huurder stapte naar de Raad van State en die zegt dat de Belastingdienst dat soort dingen niet mag vertellen.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 Rond de staatsloterij en de stichting Verlies is een fikse ruzie uitgebroken. In de Telegraaf beticht de staatsloterij de stichting van Gesjoemel. De stichting zou miljoenen aan inleggeld hebben weggesluist naar belastingparadijzen. De oprichter van Verlies zegt dat het geld is besteed aan buitenlandse klantenservice. Hij gaat aangifte doen van smaad en laster tegen de Telegraaf. Aan boord van een Somalisch vliegtuig is tijdens een vlucht van Mogadishu naar Djibouti een explosie geweest. Die veroorzaakte een gat in de romp. Vliegtuig kon een geslaagde noodlanding maken. Twee mensen raakten gewond, één wordt vermist. Luchtvaartexperts denken dat de explosie een bom was. Het weer nog: felle buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook zon en het wordt een graad of zes. Morgen eerst regen, later droog. En het wordt morgen zes tot tien graden. Dit was. ZFM: Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Is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 Je luistert naar Stiliden en, en zoals u waarschijnlijk wel gemerkt hebt... tenminste, de, de, de gewoonte is eigenlijk een stukje cabaret... altijd direct na de klok van 1 uur. Door een technische storing die we nu aan het oplossen zijn... Uh, ja, moet dat helaas, uh, helaas even bij En We doen in ieder geval ons best om het zo snel mogelijk uh, op te lossen. En Ingrid die zit ook heel netjes uh, te wachten en te wachten... en er gebeurt helemaal niks, Ingrid. Nee, Willem. Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, dat... Uh, een boutje en een moertje en een transistertje... En dan krijg je dit soort situaties <laughs> gewoon. En dat is heel jammer. Maar goed, ik heb het, uh, ik heb het systeem nieuw gestart. En we uh, eens kijken wat hij, uh, wat hij zo meteen doet. Maar we zitten in ieder geval niet zonder muziek. Zo is dat. <laughs>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 Met Lenny Gravitch kan ik zeggen dat u luistert naar Zand wordt luncht. Weliswaar iets ander opzet. Maar ja, door een klein technisch probleem moeten we de muziek aan Zand weghalen. En bij deze, dus uh, er zal geen ruis uit uw radio komen. We hebben wat andere wegen bewandeld. Uh, Ingrid uh, heeft zich een boos gemaakt en die heeft gezegd: van Oh, wacht maar eens eventjes. Dat gaat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Dus we gaan eens even kijken of het uh, werkt, Ingrid. Hebben we dat toch een stukje de cabaret, denk je? Ja, tuurlijk. Gaat lukken. <laughs> Oké, okay, we gaan kijken. Om u hier zo'n sollicitatiebrief voor te lezen. die je destijds na de middelbare school. om de havenklap op de post deed. <laughs> Mijne heren. reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt.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 Tijdens een van die sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel. Zo. Zo. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op het kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf.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 <tiegelen> Want de hele dag thuis zitten is ook maar zet o z Is ook maar z o -Z. Het zit hem in een z o -Z. ogenblikje hoor Zet o zet. Dat was wel iets Zet o zet. Hier, Zet o zet. Zie om mijn zijde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 Jij, als verkoper, legt hen dan uit dat hij dan een keuze heeft uit maar liefst twee verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt jouw kussentjes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt jouw kussentjes. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je ook kussentjes? Ja, verkoopt je nou kussentjes of verkoopt je nou geen kussentjes? Nou, oh. we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja, we hebben een keus uit maar liefst twee verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft tien verschillende kleuren. Oh ja, is het niet vandaan de Bijenkorf? Nee hoor, is je recht tegenover. <lacht> en weer verlaat een tevreden klant het pad. Men gaf me nog één kans, wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u verdiend zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Dan bent u aan een goed adres, welkom maar. <lacht> oh, ik heb geloof ik maar 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een seikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vrouw, in dat geval pas ik hem me even. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erop. Heeft u dat dan? Ja, hier heb ik als een shirt. Hoe zit die? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. <lacht> het komt weer terug, Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan klimt het wat en dan het u nog af. Klimt er ook nog? <lacht> nou, als u het liever niet heeft, dan klimt het niet, hoor. <lacht> Afijn, het duren niet lang als ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo... GELACH. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling lopen die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan... met de bedoeling om in te breken. Plasteling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik een aanzel geef bij de politie... want ze komen nogal dreigend op Maar ja. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen... ...hebben pak ik met de gebaren van... ...op het Ots, een steen van de grond... ...en tik een randje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af... ...en schreeuwen... ...wat moet daar met onze auto?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 Ja, met helemaal vinkers. ik weet niet wat ik, wat ik ervan moet denken. Altijd. Ik versta die man altijd zo slecht. Ik weet niet, Ingrid, heb jij dat ook of niet? Hoezo? <laughs> Hoezo? Hé, <laughs> hey, dat is mijn tekst, dat is mijn tekst, dat is mijn tekst. <laughs> ja, goed. U luistert nog steeds naar uh, Zandvoort Lundsen uh, in een uh, iets ander jasje... als dat u gewend bent. Uh, maar goed, dat heeft meer te maken met uh, een technische storing. Uh, we proberen de muziek op een andere manier uh, ergens vandaan te halen. En uh, nou, er is al uh, net iemand geweest naar de muziekgigant, dus... Ik zie hem net binnenkomen. Hij legt allemaal LP's neer of zo. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Maar goed, dat is voor het, voor het volgende uur. Dus uh, ja, neem ons niet kwalijk dat we een iets ander format hebben... dan uh, dat je gewend bent. Helaas, uh, ja, niet onze schuld. Daar kunnen we niks aan doen. Het is dus, uh, techniek. En het enige wat wij kunnen doen, dat is, uh, dat is hopen. En dat doen we ook in grid, toch? Het gaat helemaal goed komen, Willem. Goed zo, oké. Okay. Uh, half twee, wat hebben we dan? Hebben we de agenda nog? Nieuwsberichten. Nieuwsberichten. En weer. Het weer. ja. En dan zeker weer een plaatje van de sidekick. Als dat zou kunnen. Oh, my God. <lacht> ja, nou, ik, ik kan niks beloven. Ik, uh, ik, normaal moet ik het van de computer af kunnen halen. Alleen nu niet. Dus, uh, maar als ik jou nou invluister, ongeveer. Als ik dan denk van, dat nummer komt zo meteen. Dan zeg ik tegen jou, van, doe dat nummer eventjes. Goed. Dat, dat klinkt wat professioneler. Hè? Als dat ik <lacht> zeg van, het werkt allemaal niet. <lacht> nee, goed. Het maakt allemaal niet uit. Maar zoals ik zeg, u luistert naar Zandvoort Lunch. Ik hoop dat u uh, heerlijk gegeten heeft en ook uh, heerlijk gedronken hebt. Verzoekjes die, uh, die ik eigenlijk zou draaien, dat, uh, ja, dat, dat, dat ging helaas niet door, door een technische storing, want ik was, uh, ik was mijn playlist kwijt. En dan uh, ja, heel, heel af en toe dan, uh, dan gebeurt dat soort dingen en dan kan ik daar niks aan doen, zeg ik dan. Uh, ik ga er dus zo nog wel even eentje draaien voor uh, alle sidekicks. Daar heb ik in ieder geval de sidekick plaat gedaan. <laughs> Je moet er toch een beetje uh, lucratief in zijn. En dat uh, is een nummer van uh, de Mamas en de Papa's, California Swimming. Ja, ik hierna. Rustig maar.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 Wim Zonneveld die zei al eens: ik word te oud voor die rotzooi. Maar ik niet. Ik, ik doe mijn best, maar gooi de agenda naar okay. achteraan. Elke eerste en derde vrijdag van de maand is er van 20.30 tot 23.30 live jazz in Grand Café XL aan het Kerkplein 8 in Zandvoort. Op 5 februari, tijdens de eerste avond van dit evenement, zal Machthold Cambridge gaan optreden. Zij zingt de blues als geen ander en wisselt ontroerende ballads af met zwingende jazz standards. Voor de liefhebber de line-up, Machtold Cambridge Zang... Erik Doelman Piano, Anton Drucker contrabas, Menno Venendaal Drums. De toegang is gratis. Tot zover de nieuwsberichten uit de regio, Willem. Oh, god, oh god. Ja, En, en nou heb je me weer. Hè. En wat krijgen we nu dan? Alweer het weerbericht. Alweer het weerbericht. Nou ja, gooi hem maar achteraan. Nee, we zitten nog lekker in die intro. Dat doen we. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er kunnen ook buien met hagel en onweer voorkomen. De wind waait uit het noordwesten en is krachtig tot hard aan zee.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 De temperatuur loopt op naar maximaal 10 graden. Dit was het weerbericht. En Ik zeg niet, Nico, wat zeg jij? Goed, hoor. Op je bent Dat was dan het liedje van Den Sidekick. En ik moet zeggen, uh, een hele goede keus. Dankjewel Willem. Alvast even een klein voorproefje op, op de Soul train van vanavond. Utwin en Fire het zal de laatste soljo zijn. In najaar zijn we er weer natuurlijk. Ah, nou, kijk, hoe uh, laat het op de dag, zeg ik altijd, hoe schooner het volk. En mama, zie je, Wem uh, is zojuist binnengekomen. En die maakt mij gelijk uh, uit voor een kruk. En ik snap echt niet, uh, echt niet waarom het is. Maakt ook helemaal niet uit. Ik, uh, ik, ik vraag erom natuurlijk. Ja, ja nee. Uh, voor mij is het over. Hij is een lijntje. Want... Wil jij een lijntje? Dat ja, geef mij maar eens even een lijntje. Want hij ziet hier dingen te beweren, dames en heren, dat... Uh, hij vraagt er zelf om, want hij, hij wil mij leren schuiven. Ik ga ook leren schuiven, omdat de, als er iemand uitvalt, dat we toch natuurlijk Zand voor het lunch kunnen blijven uitzenden. Als het me lukt, hè? Ja, maar je nog geen ja of nee. En dan gezegd. gaat hij roepen: zie je hoe ik op deze kruk stap? Ja, en dan vindt hij het gek als je zegt, daar gaat, daar gaat de ene kruk op de andere. En dan wordt hij boos om, wat een mannetje. Hè. Ik ja, heb uh... wel een <laughs> pootje tekort, volgens mij. Ik... Ik verhoop mij nu even in ja. een bruisende stilte. Ja, zet jij lekker een nummer op, jongen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee want wij zijn nee. heel belangrijk. Het is kwart voor twee. Ja. En, uh, ja. Wat, wat doen jullie dan altijd op woensdag om kwart voor twee? Oh jee. De trekking. Ja. Oh. Ingrid. De prijswinnaars van de Zandvoort lunchactie. Hoeveel uh, prijzen zijn er? Twee keer twee consumpties. Oké, okay. kindercarnaval. Oh, wat leuk. Het oh, beschikbaar goed. gesteld door Theo Smit. van. Mag, mag ik ook, ook een loodje trekken? Nee, je mag hey, niet pot trekken. voor potverdikkie. <laughs> ik had het zo leuk. Ja. Maar, Willem. Ja. Er zijn hier wat uh, illegale loodjes uh, ingeleverd, volgens mij. Oh, goed. Verklaring is ah, Maar ik ben uh, uh, is kleurenblind. Je bent kleurenblind. Houd, ja? je, houd je ze in de lucht. Rood. Juist. Ja. <laughs> maar wat voor naam staat erop dan? Ene Albert Jan. Ken je die? John, Albert oh, Albert Jan, Albert Jan. Nou weet ik, heel toevallig, dan weet ik heel toevallig wat hij dus als excuus gebruikt. Ik heb geen Facebook. <laughs> Juist. De Facebookloze Albert Jan. Dat is de Facebookloze. Is ook de enige waar zie je wie hem die geen Facebook heeft. De enige, ja. Maar, en dan wil je dus wel gebruik maken van deze actie. Juist. Nou ja, ik, ik zou zeggen, vertel me eens iets over die actie. Maar wat trekt hij aan dat, bij het kindercarnaval? Nou ja, zoals altijd, niet. Oh, dan is hij toch verkleed, <laughs> ja. Niemand herkent hem. <laughs> Doe eens gek, Albert-Jan. <laughs> Ga hij zoals meneer Vos. <laughs> maar Ingrid, ik denk dat ja. je over kunt gaan tot uh, de, de trekking. trekking. De trekking. Oké, okay. Even rommelen, rommelen, rommelen, ogen dicht. Jij ja, mag hem voorlezen, Willem. Hier komt ie. Oh mijn god, wat spannend wow. allemaal. De eerste winnaar is... Annie Cohen. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd. Ja, Annie gaat erheen, want de kleindochter gaat vast carnaval vieren. Leuk leuk, joh. Gefeliciteerd, Annie. Jij weet ook werkelijk alles zijn mama zie je Dus het, het is wel heel verschrikkelijk dat jij dat weer weet, hè. Hier komt de volgende. Oh. Komt je aan, Willem? Ja. De tweede winnaar is Willem Branden. Nee, helemaal niet. Nee. Wendy van der Branden. Luttig. Gefeliciteerd Windy. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! En uh, hoeveel loodjes had je eigenlijk? Uh, ongeveer zes. Een bandje ja. vol. En hoeveel mocht je er trekken dan? Twee. Twee. twee. twee keer twee consumpties. Twee, twee ja. consumpties? Oh per ja. ja. Nou, dat, vind, dat vind ik alleen maar noemenswaardig eigenlijk. Ja, vind ik ook. Dat het, uh, dat het allemaal maar zo gedaan wordt. Eigenlijk. Helemaal leuk, zo is dat. Ja. En volgende week, Willem, ja? hebben wij een prachtige Valentijnsdag-actie. En daar ga ik verder nog niets over verklappen. Waar gaan we naartoe dan? Nee, dan moeten we opletten op, letten, op ja. Facebook. Ja, ja Facebook. hou je Facebook in de gaten. Ja, maar ik heb geen Facebook. Oh nee, ik, ik, ik ja, heb wel Jij wel. Facebook. Jij, ik wel. Heb wel Facebook. jij moet het dan eventjes doorbellen naar, uh, naar Albert Jan. Oh. Als die speciale plannen heeft voor uh, Valentijn... dan kan het wel eens mooi voor hem wezen. Nou, ik, ik weet wat het is. Ik weet hoe ze Valentijns de vorige jaren zag... want toen kwam hij morgens thuis. Ja. Het was 14 februari, zo'n ja. Valentijnsdag... Ja. En toen zat zijn, zijn vrouw zat op bed met een strik om de buik. Oh, een rode strik? En wat zei Albert-Jan toen? Ja, maar dat vertelt hij dus niet. Oh, dat heeft hij niet <laughs> verteld. Ik denk, we gaan iets heel gezelligs horen, maar uh, nee, niks hoor. Nee. Geen sensatie, geen doen. <laughs> nou, eh, maar uh, dit, dit was de trekking. Ja, dit was de trekking, Willem. Nou, dat vind ik, uh, vind ik hartstikke fijn. En iedereen heeft er even zijn eigen bijdrage aan gegeven. En uh, wij zijn weer blij. Oh, Oké. Okay. This world killing me, me so. is why nah. cleft refugee uh, camp cries uh, well. well little bass sitting love. up here on Refugees the base while I'm on this road I, I got my girl L one, one time one time one hey yo L you know you got the lyrics, the lyrics. Do, do, do. I heard De voetjes met uh, Killing Me Softly. Met de zoetgevoelige stem van... Uh, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, jongens. Zitten we hier bij het La John Lanting Theater of zo? Ja. Ja, hè? Ja, dat is het, dat is het. Nou, uh, wij hebben een, uh, wel een verzoekje hier. Uh. Klaarstaan voor onze Ruud Janssen. Daar komt hij aan, kleine mopperende vriend. You know was meant to be a kind of love to last forever. And now Nou, dat was Chicago met Jodie Inspiration. En uh, Ruud, ik weet niet of je dat had aangevraagd uh, met gedachte bij mij... maar dat, dat zal me niet zoveel eer is, me niet natuurlijk. Uh, Ingrid, wij, wij gaan richting uh, de klok van twee uur. Wat dacht je daarvan? Jammer. Ja, dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. En ik wil graag uh, nog één uh, nummer draaien. Gewoon omdat ik... Uh, ja, eigenlijk ben ik het zelf een beetje. Een wild horse van de Rolling Stones... En we laten hem lekker draaien tot twee uur. Ten uh, alle luisteraars uh, zeg ik... Uh, fijn dat je er was. Sorry voor het rommelige gebeuren. ja goed, technische echt niet zo fout. Ingrid, heb jij nog iets als slotwoord? Iets liefs? Het mag ook wat kosten. Nou, komt ie. <tied>